Peaceful Radio, mijn naam is Benno Veugen. Peaceful Radio, een nieuw aids muziekprogramma hier op CFM Zandvoort. En we zijn begonnen met Heidi Breyer, Beyond the Turning, waar haar eigen naam en beheer uitgebracht. Volgende week, of tenminste de volgende uitzending van Peaceful Radio, een behoorlijk wat nieuwe muziek. Dus bereid je er alvast maar op voor. Ik ben zelf ook benieuwd hoe het allemaal gaat klinken. De volgende track komt van de cd Los Angels Blues van Giro Hurtado. Wil je de playlist meelezen? Dan kan dat via de website biesvolradio.eu. Of via de website van zfmzaltvoort.nl natuurlijk. Ga je naar het programma info. Veel luisterplezier. Ma'i Hawai'i, e eh hula hula a o ka Ele mai Hawai'i, e eh hula hula a. O Relax van Jamai Dunster en dat komt voor dat label af, Malimba Records. Op de achtergrond hoor je klassieke muziek en dat komt van de CD Music voor de Mozart R Effect. En ja, dat is een serie destijds geweest van jaren geleden hoor. Eh, van eh, het label Springhill Music. En dan, uh, dat heet Don Campbell, die heeft die klassieke muziek van Bach, nee sorry Mozart. Uh, ik ga ze allemaal weer door elkaar, bij elkaar gezocht. En ja, het is allemaal van Distress, Meditation en Massage -muziek. Nou, ik ga het eens proberen om er lekker op te masseren. Ik spreek je na het nieuws voor het uurtje Peaceful Radio hier op CFM Zandvoort. Tot zo.